9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. En straks in het NOS Radio 1 Journaal. U hoort het al even meer over het opstappen van senaatsvoorzitter De Graaf. Ik bel met senator van de VVD, dezelfde partij dus, Loek Hermans. Nu is het NOS Journaal. Hier is Dorot Megens.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 Ook SP-voorman Roemer vindt het opstappen terecht. Wijst dat hij het zelf gedaan heeft en dat hij het niet heeft laten aankomen... op een klasje in de Eerste Kamer of in een vergadering van de gezamenlijke verenigde Kamers. En ook CDA-fractievoorzitter Buma is blij dat de kwestie nu niet meer... in een debat voorbij hoeft te komen. Dat was een, waarschijnlijk geen fijn debat geweest.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 Van, het, van de Commissie van de Doema, het Russische parlement. Vergeleken eigenlijk de stap die nu wordt gezet met het bewijs. dat destijds is geleverd. Uh, voor de massavernietigingswapens van Saddam Hussein. die ook, ook nooit zijn aangetroffen, maar de, die wel militair ingrijpen hebben gerechtvaardigd. De Russische regering vindt dat er eerst bewijzen van chemische wapens moeten komen van de Verenigde Naties.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 In Iran zijn vandaag presidentsverkiezingen. De bevolking heeft de keuze uit zes kandidaten. Het zijn conservatieven die zijn aangewezen door de Raad van Hoeders van de Grondwet. De leden van de Raad van Hoeders hebben nauwe banden... met de aardsconservatieve geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei heeft het laatste woord bij elk belangrijk besluit in Iran. Wie daarvan van de verkiezingen wordt de opvolger van president Ahmadinejad. Het weer nog. Vanochtend geregeld zon, blijft droog. Vanmiddag wat meer bewolking, vooral in het zuiden. Het wordt 17 tot 20 graden vandaag. Morgen minder zon, meer buien, zondag weer meer zon. Kiesinformatie bij de ANWB Kees Karts. Files nog op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Batuverdorp en Hoofddorp 3 kilometer door werkzaamheden. A8 Zaandam-Amsterdam verklappend Koenplein 3. Op de A9 Alkma-Amstelveen verklappend Batuverdorp 3 kilometer. A27 Gorkum-Almere twee kilometer voor Beeldhoven. En vanuit Almere op de A27 naar Utrecht ook twee kilometer voor Beeldhoven. En nog altijd vertraging en problemen op de N301 Barneveld-Almere. In beide richtingen wil de Nijkerkerbrug niet meer open. Een draagbare kunstnier, dat zou voor heel veel mensen een prachtige oplossing zijn. De directeur van de Nierstichting hoort u daar zo dadelijk over.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 Afluister-klokkenluider Edward Snowden zoekt een veilig heenkomen. Maar Groot-Brittannië komt hier in ieder geval niet in. En in Den Haag is er nu vooral respect voor Fred de Graaf. Het enige juiste besluit, noemt PVV-leider Wilders het, terecht... zeggen de fractievoorzitters Roemer en Buma van SP en CDA... over het besluit van Fred de Graaf. Hij stapt namelijk op als voorzitter van de Eerste Kamer. U heeft dat gehoord. Ook Hermans is de fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Meneer Hermans, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Wat vindt u van het besluit van de graaf? Uh, heel jammer, maar wel begrijpelijk. Gelet op alle commotie die ontstaan is. En ook onvermijdelijk? Ja, ik denk het wel. Kijk, als er, als er zo uh, allerlei discussies ontstaan over die rol, dan is het denk ik goed dat, uh, dat we ook even wachten trouwens op de uitspraak die, en de verklaring die de heer de graaf komende dinsdag zal gaan geven bij het overleg met de fractievoorzitters in de Eerste Kamer. Ja. U heeft gisteravond met hem gebeld, heb ik uh, gehoord. Gaf hij toen al aan dat hij um, het bijltje erbij neer wilde leggen? Ik heb gisteren met hem uh, gesproken. Uh, hij zit moment in Londen. Uh, gisteren hebben we hem gesproken en uh, laten we over de gesprek verder maar geen mededelingen doen. Nee, maar heeft u uh, uh, nog moeten bewegen tot... Of, of wilt u daar niets over zeggen? Nee, kijk, uh, de heer de Graaf is want genoeg om zijn eigen besluit gewoon te nemen. Dat heeft hij ook gewoon gedaan. Dat heeft hij gedaan. Dat is zijn eigen besluit. Ja. Ja. Uh, is het wel logisch dat hij uh, in de fractie van de Eerste Kamer blijft, in uw fractie dus?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 Nee, kijk, hij heeft aangegeven dat hij uh, in zijn rol als voorzitter van de Eerste Kamer, dat hij daarin uh, uh, gemerkt heeft dat dat tot commotie heeft geleid, dat dat, dat uh, tot problemen zou leiden in zijn functioneren als voorzitter. En daar heeft hij de consequenties aan verbonden. En ik denk dat dat een, uh, wat ik net al zei, begrijpelijke beslissing is. Hoe jammer ook. Ja, um, ik zei trouwens, hij heeft een fout gemaakt. Bent u het trouwens met mij eens? Heeft hij een fout gemaakt? Ik moet het definitief van hem horen. Uh, alle commotie eromheen denk ik, uh, het was zo'n ontzettend mooie dag 30 april. Uh, het is heel erg jammer dat die commotie erover ontstaan is. En ik denk dat door zijn stap nu, dat we dat heel snel tot het tweede kunnen laten en naar de toekomst weer kunnen gaan kijken. Ja, want dan gaat het dus nu om de commotie eromheen die uh, tot de aftreden heeft gedwongen. Nou oh ja, ik denk dat, dat alles wat de afgelopen dagen is gebeurd, dat dat heel jammer is voor de dag van 30 april. En de heer de Graaf heeft daar zijn consequenties voor neergelegd. Gaat dat komende dinsdag in de Kamer toelichten? Ik denk dat dat ook een hele koninklijke weg is die hij kiest. Ja. Bent u al zover dat u denkt over de opvolging? Nee, daar ben ik nog helemaal niet aan toe. Ik hoop dat je dat niet erg vindt. Het nee, uh, maar... is toch eerst iets waarvan wij zeggen: van, uh, van ja, het is toch ook een, een, een, ja, een heel spijtig iets, ook voor de heer De Graaf zelf. Precies, maar goed, dat moet ik toch even vragen. Mevrouw um, De Graaf is dus de conclusie getrokken dat hij moet vertrekken. Um, vindt u dat het ook nog consequenties misschien wel heeft voor de voorzitter van de Tweede Kamer? Ja, kijk, daar ga ik helemaal niet over, want dat is de Tweede Kamer, de fractievoorzitter de Tweede Kamer, moet daar over spreken en daar een discussie over hebben, zeker u hebben dat al over gehad. Ik denk dat de heer de Graaf duidelijk heeft aangegeven hoe hij erin staat en daarmee is voor mij in ieder geval deze zaak wat dat betreft in ieder geval over. Ja, blij dat deze kwestie toch achter de rug is, want toch vervelend voor uw partij. Nou ja, het is, het is natuurlijk nooit leuk als zoiets gebeurt. Laat dat heel helder zijn. En, en uh, ja, uh, kijk, uh, we moeten even goed horen wat hij precies te vertellen heeft komende dinsdag. <tie> en voor de rest denk ik van, uh, laten we alsjeblieft kijken naar de problemen waar het Nederland op dit moment voor staat. Die zijn allemaal groot genoeg. Loek Hermans, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Hartelijk dank dat u me even het woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. De Nierstichting is bezig met de ontwikkeling van een draagbare kunstnier. Het apparaat heeft de afmeting van zo ongeveer een iPad... en daardoor kunnen patiënten dialyseren waar ze maar willen. Directeur van de Nierstichting, Tom Oostrom, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is goed nieuws? Ja, dat is absoluut goed nieuws. Precies wat u zegt, het is natuurlijk fantastisch... als patiënten straks niet meer vastzitten aan het dialysecentrum... waar ze drie of vier keer in de week naartoe moeten... Ja. Uh, er zijn ook patiënten die het nu thuis dialyseren. Er zijn nog een paar honderd. Maar ook die zeggen, ja, ik zit wel vast aan het apparaat. Ja. En het is natuurlijk fantastisch als je dat apparaat mee kan nemen... en op allerlei plekken en op de tijdstippen dat je zelf wil, kunt dialyseren. Ja, want het duurt ook even. Hè? Je gaat daar niet even een kwartiertje aan liggen. Nee, het beste is natuurlijk... Kijk, onze nieren werken 7 keer 24 uur. Dat wil je eigenlijk het liefst ook uh, nadoen. En wat met deze draagbare kunst niet zou kunnen... is dat je dat bijvoorbeeld uh, zeven dagen iedere nacht gaat doen... En het voordeel is dat je dan de schommelingen in je bloeddruk en je vochtbalans worden veel minder hoog en laag. Waardoor je je waarschijnlijk ook veel beter gaat voelen. Nou, werkt dit kleinere apparaat net zo goed als zo'n grote kunstnier? Ja, voorlopig denken we dat het eerste, de eerste versie van het apparaat dezelfde zuivering heeft als het huidige apparaat. Maar juist omdat ik net zeg, die, uh, die, omdat je het vaker toepast. heb je ook veel minder schommelingen in je vochtbalans. En Nu is het zo als een patiënt naar het dialysecentrum gaat om gespoeld te moeten worden. dan, dan zit hij eigenlijk vol met vocht en dat moet er allemaal uit. En hoe vaak je dat doet, ja, dan heb je dus een veel stabielere uh, zeg maar, vochtbalans. Ja. Uh, hoe kan dat eigenlijk? Uh, misschien moet u nu technisch worden, maar hoe kun je het opeens in zo'n klein apparaat proppen? Want het is nogal een overstap. Ja, dat nogal is een verschil met zo'n oude. Ja, dat klopt. Het is een nieuwe techniek die we gebruiken. En die maakt dat het veel kleiner gemaakt kan worden. Dat is de zogenaamde sorbent technologie. Dat is misschien wel technisch, maar... Dat betekent dat, uh, dat je niet meer, en dat is, dat is de reden dat het huidige apparaat zo groot is... dat je niet meer 60 liter water per behandeling nodig hebt... maar dat de dialysaat, dat is zeg maar de dialysevloeistof, geregenereerd kan worden. En die wordt weer teruggestopt in het toestel, of in het apparaat. Ja, en daardoor heb je maar een halve liter vocht nodig in plaats van 60 liter. Ah ja, dus je hebt minder opslagruimte. Dat, dat is het. En ja. daardoor kan die zo klein worden. Hoe kan het eigenlijk dat de Nierstichting daarmee komt en niet een farmaceutische fabrikant? Nou, dat is een hele goede vraag. Die vraag hebben we onszelf ook gesteld... We hebben in het begin ook gesprekken gevoerd met de dialyse-industrie... en die waren daar niet in geïnteresseerd. Maar markt dan toch te klein? Nou, zeker niet. Uh, misschien moet je juist zeggen dat de markt heel erg groot is. Ja. Maar dan vooral de huidige dialyse-markt. En dat deze innovatie misschien niet in het belang is van de huidige dialyse-markt. Aha. En ja, ik bedoel, wij weten dat er technologie is om het te kunnen maken. En natuurlijk zijn er altijd nog een paar uitdagingen om het voor elkaar te krijgen. Maar die stap moet gezet gaan worden. En zij doen het nu niet. Nou, en dan zijn wij de enigen die dat wel kunnen doen. Wanneer zou die beschikbaar zijn? Onze planning is dat hij in 2017 voor de eerste groep patiënten beschikbaar is. En werkt u dan door aan een apparaat dat gewoon de hele dag werkt... waar je niet meer naar om hoeft te kijken? Ja, dat was aanvankelijk onze eerste opzet... om een zeg maar, 7x24 uur apparaat te ontwikkelen. We hebben dat met patiënten besproken. En uh, sommige patiënten zeiden... ik wil eigenlijk niet heel de hele dag het apparaat op mijn lichaam hebben. Ah, nee. Want dan krijg ik heel de dag vragen over mijn ziekte. En kan ik hem niet afkoppelen? Kan ik niet volstaan met 7x8 uur? Kijk, uiteindelijk is onze ultieme droom een implanteerbare Het Dus dat je hem in je lichaam kunt implanteren. Dat duurt nog langer, maar wij gaan wel verder. Wij gaan wel steeds volgende versies ontwikkelen die het bloed steeds verder gaan zuiveren. Nou, mooi nieuws. Tom Oostrom, directeur van de Nieuwstichting. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is bijna kwart over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U hoorde het eerder deze week nog van het CBS. Maandelijks gaan de honderden bedrijven in ons land failliet. En op 7 april was het restaurant At Sea in Scheveningen aan de beurt. Maar met een nieuwe opzet en nieuwe investeerders maakt het bedrijf nu een doorstart. Verslaggever Jeroen Schutteijs wilde dat wel eens even zien: dat restaurant Etsy. Het is uh, gele wortel is dat. dat doe ik uh, op een bepaalde temperatuur. Ga ik die? Dan ga ik ze daarna op de barbecue uh, gooien? Oh, daar is het alweer voor, hè? Ja, absoluut. Stefan, ja? begreep ik nou dat ik hier uh, vanaf nu. Uh...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 Kiesinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks met de start van de ochtendspits. En die staart die staat nog op de A4 Amsterdam Den Haag... tussen Battenverdorp en Schiphol. Door werkzaamheden file rijden 3 kilometer. De A8 Zalem Amsterdam beknapt in Koenplein 3. De A9 en Alkma-Amstelveen bij Batuverdorp, drie kilometer. Langzaam rijden op de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Beeldhoven En nog altijd de, de vertraging op de N301 Barneveld-Almere. Een storing aan de Nijkerkerbrug. In beide richtingen veel vertraging. En wordt het al druk, Kees, richting Volkel? Ja, je ziet op de provinciale wegen en de, de kleinere wegen... in de omgeving van de basis nu toch wel wat druk te ontstaan. Uh, ja. Kees Kruijks bij de ANWB, dankjewel. Dan door naar Volkel, want daar is gelukkig al erop in Visser... Ja, zeker. Is begonnen? Uh, het is begonnen, kunnen we zeggen. Het is zeker begonnen. Ik hoor dat hier rondom de vliegbasis, dat het ook uh, druk is. De vliegshow is uh, inmiddels uh, begonnen. Wat was uh, dat? Dus je moet me wat, maar wat is dit? als ik af en toe... Als ik niet, dit is een, uh, een, een MIG-15, als ik goed geïnformeerd ben. Nee, dit uh, is dat een propeller een wat toestel ik hoorde. Wat, uh, ja, ja, ja, ja, luister eens even Marcel. Je zegt dat er geen propeller uh, het is een aan Een MIG wegrijft, is een straaljager. Uh, dan, dan komt hij oh, zo. Maar er is in ieder geval aangekondigd, dat is wel uniek. Ja, ja, nee, ja dat is ja, goed. goed. Ik ben natuurlijk maar ja. een leek, dat moet je me maar vergeven. Maar um, het is wel uniek dat hij hier uh, te zien is, uh, voor zover ik geïnformeerd ben, uh, nog niet eerder aan, uh, in West-Europa vertoond. Veel aandacht hier. Voor de toekomst natuurlijk. Er wordt hier 100 jaar militaire luchtmacht gevierd. Maar er wordt natuurlijk ook vooruitgekeken naar de komende 100 jaar. Zo hebben we hier onder andere een drone staan. Een onbemand toestel. En het is ook al aansluiten geblazen voor het model van de JSF dat hier staat opgesteld. Het is nog net niet pretparkachtige dimensies, maar dan toch... Hoe lang staan jullie nou al in de rij hier? Minuten? Vijf minuten. Ja, zoiets. Ja, je, maar dat wordt, die rij wordt langer, denk ik, hè, naarmate denk de dag vordert. Ja, nou. ja, ja. Bijzonder, die JSF? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Wat, waar ben je vooral in geïnteresseerd? Gewoon de, de techniek erachter? Dus ja. uh, hoe het werkt allemaal. Ja. Ja. Hoe, hoe oud ben jij, als ik vraag mag? Ik ben 16. 16. want ik was vanochtend in de werftent. Hè? Wordt ja. hier ook, uh, oh. Er wordt echt gezocht naar een jong technisch persoon. Heb jij daar belangstelling voor? Ja, jawel. jawel. Ja. Wat voor opleiding doe je nu? Ik heb uh, nu net uh, mijn diploma vmd binnen. Dus, Aha. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ik loop even met je mee je trapje op. Want we kunnen een trapje op en dan kom je dus uh, bij dat toestel. Dan zeg ja. ik, oh, wat vliegt er nou over? We, is dat die M5? Is dat de MIG? Ja ja, jawel. Ja, ja, ja Marcel, ja, dit was een straaljager, hoor, ja. net. Ik, ik uh, net hoorde, ja, hoorde je het? Ja, dat klonk ja, heel nee. mooi. Ja. Dit, dit is die... Uh, nou, en dan staan we nu uh, bij de cockpit van de, van de JSF. Het is natuurlijk maar een, een, een model, hè? Ja. Vertel eens even, wat zie je allemaal? Ja, mooie stoel natuurlijk. Ja, mooie stoel. Hij is een beetje vies en zwart en uh, ziet er een beetje afgeracht uit. Uh, ruimte nou Ruimte besparen, hè? <laughs> Lekker zitten. Ik heb een keer in een F-16 uh, gezeten, uh, een simulator, dat zat wel lekker. Ja? Ja. En, ja. en verder, ja, oh, helaas is het display is gewoon uh, een bordje, het is niet, het is niet echt. Nee, niks te zien, nee. Het is een beetje bordkarton. En u, bent, u houdt de wacht? I just speak English. You speak, you speak English. You're keeping guard here? Sure. Ja. Yeah? <laughs> yes, sir. Uh, what are you, we cannot touch the plane. We mogen er niet aankomen. You can touch it. Oh, we can touch it. Oh. Mijn uh, gesprekspartner is een gouden trapje weer, uh, weer afgelopen. Heb je nog Kom verder, u mag, uh, u mag door. U mag door. Volgende, volgende klant. Ja, ik sta net te bedenken, als Defensie moet bezuinigen... dan kunnen ze eigenlijk ook wel entree heffen. Uh, want je mag toch gratis naar binnen? Jazeker. Ja, zeker. Wat zou u ervan over hebben, voor, uh, als ze nou entree geven? Even een kleine suggestie. Belastinggeld. Belastinggeld, zo is dat. Want het is, het is natuurlijk van ons allemaal. Ja. Er schreef vanmorgen iemand op mijn weblog... Uh, 100 jaar militaire luchtmacht is helemaal geen reden voor een feestje. Want trots hoef je niet te zijn op militaire uh, operaties en oorlog. Hoe denkt u daarover? Nou, ik uh, denk gezien uh, alle technieken en zo die er gebruikt... worden in het dagelijks leven ook wel voor gebruikt. Denk ik. Ja. Dus ja. je kunt er wel een beetje trots zijn, denk ik. We kunnen wel een beetje trots zijn. Nou, ik zou zeggen... Uh, Neem, neem, maak een mooie foto van de JSF. Ja, doe genieten wij nog even van het geluid van die... Uh, volgens mij is dat die mig, hè? Weet u dat? Dat is een mig, inderdaad. Ja, Marcel, nu, nu, nu dubbelcheck. Dit is de mig, hoor. <lacht> ja, zeker weten. Zeker weten. Het is duidelijk, de Poolse mig. Ja, Marco groeten naar het Volkel, ja, uh, Marcel. Ik twijfel nooit aan jouw kennis, hè, dat weet je. <lacht> Goed zo. En volste vertrouwen, je was weer prachtig vanochtend. Marco weer Visser, de luchtmachtbasis daar in Volkel. Edward Snowden, voormalig CIA-medewerker... die de geheime afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime dienst naar buiten bracht... mag niet naar Groot-Brittannië. Luchtvaartmaatschappijen mogen hem geen ticket verkopen. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, is dat een officieel verbod? Nee, niet officieel of nog niet officieel misschien. Want uh, dit soort reisverboden worden normaal ook nooit uh, openbaar gemaakt. Maar het persbureau AP zag op de luchthaven van Bangkok... Een document eh, dat in handen was van een luchtvaartmaatschappij. Daarop stond een foto van Snowden met zijn naam, geboortedatum en paspoortnummer... en een begeleidende tekst. Als deze persoon naar het Verenigd Koninkrijk wil reizen... Ja, dan moeten luchtvaartmaatschappijen hem de toegang weigeren. En als ze dat wel doen, staat ze een boete van 2000 pond te wachten. Nou, een woordvoerder van een Thaise luchtvaartmaatschappij die heeft tegenover AP bevestigd dat ze dit bericht inderdaad ontvangen hebben. En later zou een Britse diplomaat, die verder uh, wel anoniem wilde blijven... Uh, die heeft dat ook bevestigd tegenover AP. Ja, Snowden zit in Hongkong, voor zover we weten in ieder geval. Had hij plannen, is dat bekend dat hij naar Groot-Brittannië zou willen? Nou, hij heeft aangegeven dat hij zo lang mogelijk in Hongkong wil blijven. Maar in zijn interviews met The Guardian uh, sprak hij wel over IJsland bijvoorbeeld. Uh, IJsland is een land waar ze op dit moment debatteren over een wet om uh, klokkenluiders te beschermen. Nou, stel dat hij naar IJsland zou gaan. Veel vluchten vanuit Azië richting IJsland gaan via Londen bijvoorbeeld. En ja, misschien is dit een, een manier om, uh, om die route te dwarsbomen. Ja, mag Groot-Brittannië dit nou eigenlijk doen? Want uh, officieel is hij helemaal nog niet aangeklaagd. Geklaagd is ook geen arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Ja, dat blijft gissen. Het enige, de enige aanwijzing die we hebben is een opmerking van die diplomaat die we al eerder noemen. En hij zei, ja, waarschijnlijk hebben we dit gedaan omdat Snowden, en ik citeer, schadelijk is voor het openbare goed. En ja, dus dat ze de Amerikanen willen helpen mocht Snowden uh, uh, uh, uh, uh, ontsnappen, want de Amerikanen, zo lijkt het erop, willen hem wel uh, graag uitgeleverd zien... En de Britten zouden de Amerikanen daarbij kunnen helpen. Nou, misschien zitten ze dus niet te wachten op een tweede Assange, Arjen. Ook dat nog. Ja, Assange ja. zit hier nog uh, een jaar in de ambassade van Ecuador. Dat is echt een hoofdpijndossier aan het worden. Uh, en daar komen ze ook niet vanaf. Arjen van der Horst vanuit Londen over Groot-Brittannië. Dat uh, Liever Snowden niet ziet komen. 600 kilometer hek wil spoorbeheerder ProRail uh, plaatsen... en daarmee iets doen tegen de zogeheten spoorlopers. Mensen die het treinverkeer storen doordat ze te dicht bij het spoor komen. Alice, in het hout van ProRail, Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komen die hekken? Die komen op de plekken waar we weten dat er veel mensen zijn... die uh, bijvoorbeeld een wandeling maken langs het spoor... Op plekken waar de campings zijn, uh, waar de kinderen spelen langs de spoor. Dus echt op de plekken waar er veel spoorlopers zijn. Ja, dat is begrijpelijk. Waar kinderen spelen, waar campings zijn. Maar uh, die een wandeling maken. Uh, zegt u nu iets vriendelijk voor mensen die iets anders van plan zijn? Bijvoorbeeld kopers stelen? Ja, onder andere ook. Ja, eigenlijk iedereen die niet in de buurt van het spoor zou moeten komen. Die daar niks te maken heeft. Ja. ja. En wat wordt dat dan voor een hek? Want dat moet nog wel. Wat zijn, wil je iemand tegenhouden? Ja, dat klopt. Uh, de hekken worden 1,80 ho hoog. Ja. Van welk materiaal? Ik vraag het maar even Metale voor de zekerheid. Het. Ja, maar niet van koper. Nee, nee, nee. Nee. nee. Uh, is het, het is trouwens verboden, hè? Ja, het is absoluut verboden. Want uh, de overlast die je veroorzaakt en uh, nou ja, de schrik die je veroorzaakt bij een machinist... die is gewoon ontzettend groot. En het is, uh, het is ontzettend gevaarlijk. Ja, maar het probleem is daarbij natuurlijk dat je dat verbod maar moeizaam kunt handhaven. Ja, ja er zijn ook veel mensen die het gewoon niet weten die onbewust langs het spoor lopen, bijvoorbeeld door een hond uit te laten... of toeristen die uh, bij een camping op, uh, uh, staan en, en een wandelingetje maken. Wat voor gevolgen kan dat al hebben voor het treinverkeer? Want de machinist reageert daarop, moet daarop reageren. Ja, dat klopt. Een machinist die schrikt en die gaat remmen. Nou, het gevolg daarvan is dat treinen die uh, daarachter rijden ook afremmen... en dat veroorzaakt uiteindelijk vertraging. Ja. Er staat al 1700 kilometer hek langs het spoor... en dan komt er nog eens 600 kilometer bij. Wat kost dat? 30 miljoen euro gaan we de komende drie jaar investeren in het hekwerk. Ja, en, en dat, dat krijgt u er ook weer uit? Ja, dat lijkt inderdaad ontzettend veel, maar de maatschappelijke schade is ook echt enorm. Uh, we hebben ongeveer 2800 meldingen van spoorlopers per jaar. En dat veroorzaakt uh, bijna drie uur vertraging per dag. Mm -hmm. en, en dat wordt ook niet minder? Nee, nee. Nou, we wachten op het hek. Mevrouw In het Hout van ProRail, hartelijk dank voor je uitleg. Ja, graag gedaan. En in het hout van ProRail, hoorde u aan het eind van dit NOS Radio 1 journaal. Want het is bijna half tien, dan neemt elkaar het over met Goedemorgen Nederland. Wouter Keurper, zoek hier. Wouter. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, goedemorgen Marcel. Wat ga je doen. Ja, uiteraard bij ons ook aandacht voor het opstappen van uh, Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf. We praten met politiek commentator Kees Boman. De FNV roept op om te stoppen met verdere bezuinigingen. En wetenschappers proberen een van de meest intrigerende archeologische vondsten uit de Griekse oudheid te ontrafelen. Het gaat namelijk om een tandwiel waar toen al zonsverduisteringen mee konden worden voorspeld. Oh.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 In de Eerste en Tweede Kamer is begrip voor het opstappen van Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf. Hij maakte aan het begin van de nacht bekend dat hij vertrekt. Na de discussie over het meedoen van PVV-leider Wilders aan de commissie van in- en uitgeleide in de Nieuwe Kerk tijdens de inhuldiging van de koning. Wilders noemt het opstappen het enige juiste besluit en hij krijgt bijval van de fractieleiders in de Eerste en Tweede Kamer.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 Na de AWW Kees Kwaksen met nog wat hardnekkige files. Ja, er staan er nog een paar op de A4 Amsterdam-Den Haag... voor de Schippeltunnel 2 kilometer. Tussen Schiphol en Hoofddorp 4 kilometer door werkzaamheden. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij Battenverdorp 3 kilometer. Langzaam rijden op de A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Bildhoven. En vertraging op de N301 Barneveld-Almere. Want daar wil de Nijkerkenbrug niet meer dicht. Dit is Radio 1... KRO. Goedemorgen Nederland. Wouter hoek. Hoe hypocriet zijn tweede kamerleden met hun steun aan Geert Wilders? Pleidooi van FNV voorzitter Ton Heerts: niet nog meer bezuinigingen. Noord-Ierland maakt zich op voor de G8-top en het ochtendtumeur van Neil Gunn -Jerli. Het is net half tien geweest. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Martijn Griemius is vanmorgen in Zwolle. Maar we maar eens kijken hoe de markt reageert op de laatste CPB cijfers. U kunt mij volgen op Twitter @wkurperzoek. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenneterland@caro.nl. Werd Geert Wilders bewust uit de commissie van parlementariërs geweerd... die de nieuwe koning begeleiden bij zijn inhuldiging. Fred de Graaf, voorzitter van de Eerste Kamer, ontkent het... maar legt toch zijn functie neer. Kees Boman, politiek commentator van Eén Vandaag... en presentator van Tros Kamerbreed, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hij had geen keuze meer, toch? Nou, zo leek het een beetje. Het komt natuurlijk heel weinig voor dat een uh, leden van de Staten Generaal, want daar hebben we het hier over, hè, de voorzitter Fred Gaaf van de Staten Generaal is voorzitter van de eerste kamer. Maar bij dat grootste moment, die inhuldiging, was hij voorzitter van beide kamers. Nou, als daar kritiek op is of twijfel over wel of niet partijdig zijn, dan wordt het heel ingewikkeld. En eerlijk gezegd gisteren toen daar uh, zo'n besloten uh, vergadering was in de tweede kamer van alle fractievoorzitters van de partijen uit de Tweede Kamer. Toen proefde hij je na afloop al wel. Hij moet echt vannacht iets laten horen. In ieder geval iets geloofwaardigers dan de brief die hij geschreven had. Waarmee hij die twijfel over die partijdigheid in stand hield. Uh, doet hij dat niet, dan moeten we morgenochtend tot nu dus opnieuw bijeenkomen. En dan zou de hakbel misschien wellicht uh, nog wel kunnen vallen. Hoewel de Tweede Kamer natuurlijk niet over de Eerste Kamer gaat. Dat lijkt er nee. wel eens op de laatste tijd. Maar goed, hij heeft de eer aan zichzelf gehouden. En de vraag is natuurlijk uh, hoe is dat zo gekomen? Ja, want wie hebben op hem ingepraat, verwacht jij? Nou, ik denk dat we er uh, niet ingewikkeld over hoeven te doen. We hoeven het ook niet te checken. Alleen zeg ik er wel bij dat ik dat niet gedaan heb. Maar ik denk in dit geval dat toch de premier... en de partijleider van de VVD, uh, Mark Rutte... zelf een telefoontje naar hem heeft uh, gedaan. Of misschien via Loek Hermans, de VVD-fractievoorzitter... in de Eerste Kamer. Fred, denk er nog eens goed over na wat te doen. Het is geheel je eigen verantwoordelijkheid. Maar als ik je een tip mag geven... Uh, misschien moet je kijken naar een andere positie in de Eerste Kamer... en niet die als voorzitter. En waarom? Uh, dat is namelijk niet gebruikelijk om zoiets te doen. Nee. Waarom? Omdat hier het hof in het geding is. Het is een grootse gebeurtenis, zo'n inhuldiging in de Nieuwe Kerk. Uh, dat komt uh, maar één keer in de... Hè, 30 jaar komt het voor. Dus dit probleem hebben we pas over 30 jaar waarschijnlijk. <lacht> en uh, ja, daar kan niet een smet op rusten. En je mag ook niet de indruk wekken dat daar achter de schermen... een beetje voest is door leden van het hof. En indirect eigenlijk... Uh, de koning zelf die uh, geen zin had om op één foto in één shot met Geert Wilders te staan. Ja, want dat is natuurlijk de vraag die misschien niemand durft te stellen. Nou, dat is de vraag die jij hier bij deze al ja. hebt gedurfd te stellen. En het is aan mij het lef om die naar waarheid te beantwoorden. Wat nou, denk jij? Nou, uh, ik kan dat niet naar waarheid uh, beantwoorden en dat zal niemand kunnen omdat niemand daarover spreekt. Wij praten niet uh, in Den Haag over de koning. Wij kunnen hem ook niet bellen uh, voor een reactie, anders hadden we dat vanmorgen waarschijnlijk al wel gehoord. Maar laat ik je één ding zeggen: uh, er is geen stap uh, gezet in die nieuwe kerk bij die inhuldiging die niet van tevoren. Is doorgesproken met het Hof of het kabinet der koningin, toen nog der koningin, en nu het kabinet der koning of van de koning. En ik weet uh, uh, bijna zeker, en let vooral op het woord bijna, dus niet zeker, uh, dat. Uh, um, eerlijk gezegd de koning, uh, er niet zoveel trek in had om uh, de wereld in te gaan... op zo'n historisch moment met een, uh, een kamerlid in hetzelfde beeld... waar uh, in het buitenland ook heel veel uh, gedoe over is. En dat is maar, precies het dubbele. Toch dan om het even helder te benoemen waar we het over hebben. Dat zou betekenen, hè, ten nadruk op zou... Ja. dat er een vergadering is geweest waarbij de koning, toen nog te benoemen heeft gezegd, ja, dat moeten we maar niet willen. Doe, doe daar iets aan, ja, nou, dan, meneer de Graaf. Ja, ja, ik denk dat de koning dat zelf uh, nimmer zal doen. Uh, dat hij ook niet in de verste verte de indruk wil uh, geven... dat hij dat zou kunnen hebben willen denken. Maar er zijn natuurlijk wel mensen om hem heen... die mogelijkerwijs toen het ging over... wie gaat nou uh, behoren tot die commissie van in- en uitgeleiden? Uh, wie komt daarin? Is het niet goed om daar nog eens na te kijken? Kunnen we niet uh, wat andere mensen daarmee laten lopen? Nou, ik kan me bijna niet voorstellen dat op een, een of andere manier daar niet over gesproken is. Sterker nog, het was namelijk heel logisch dat Geert Wilders daar gewoon mee zou lopen op grond van anciëniteit, op grond van fractievoorzitter zijn, dus er is echt een vorm gekozen om dat uh, te voorkomen. En dat is op zichzelf natuurlijk uh, blijft dat raar, want Geert Wilders is gewoon gekozen, is een partij met 15 zetels, is niet zomaar iemand, heeft tot voor kort nog in het presidium van de, van de uh, Tweede Kamer gezeten, is gewoon een, uh, een Democratisch gekozen, uh, goed Kamerlid. wat je ook verder van zijn standpunten en, mag ja, vinden. En, en dus is het dus ook logisch dat uh, Fred de Graaf uh, zijn functie neerlegt. Vraag die gekoppeld moet worden. Wat betekent dat voor mevrouw Van Miltenburg, ja, de nog, voorzitter van de Tweede Kamer? Ja, nog één opmerking over de conclusie die je trekt. Het is logisch dat hij zijn functie neerlegt. Ik denk dat tot in de eeuwigheid zal uh, blijven bestaan. Uh, is het wel zo logisch dat hij zijn functie neerlegt? Het was alleen onvermijdelijk, omdat hij de schijn tegen heeft. Het nou ja, fe feit is dat we het gewoon niet weten. Nee, en we zullen, en het, ook, we zullen nee. het ook niet weten. En ook een parlementaire enquête over deze zaak zal niet, niet meer ophelderingen uh, geven. Maar die Vraag, maar had geen keuze. De beeldvorming is duidelijk. Beeldvorming. Dit is maar weer een bewijs dat beeldvorming soms uh, belangrijker is dan feiten. Uh, zo is het nou eenmaal uh, in de politiek. En ja, het kon niet anders. En dan je vragen: wat betekent ja, de beeldvorming dan voor de voorzitter Precies. van de Tweede Kamer? Nou, als deze zaak langer had uh, gespeeld, uh, nog dagen, het hele weekend, dan zou ook uh, ongetwijfeld er uh, gediscussieerd gaan worden over de positie van de voorzitter van de Tweede Kamer. Want hebben die twee er met elkaar over gesproken? Nou, die voorzitter zei: nee, we hebben helemaal niet daar. Over gesproken. Nou, dat is natuurlijk onzin, dat hebben ze natuurlijk wel. Over alles is gesproken, dat zei ik net al onderling en met het Hof. En dat zou uh, die voorzitter in een uh, ingewikkelde positie brengen. En het zou voor de VVD ook heel pijnlijk worden... want die hebben uh, voorzitters zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer. En het zou de partij ook uh, kunnen beschadigen. Dus met deze uh, ferme stap uh, van de graaf... Uh, is denk ik uh, het leven, het politieke leven... althans in deze functie als voorzitter... Van mevrouw Van Miltenburg uh, gered. Althans, zo denk ik nu, uh, het zou een beetje raar zijn als over deze kwestie uh, twee voorzitters uh, van de twee parlementen zouden moeten opkrassen. Dus ik denk dat het hier wel bij blijft. Hoe hypocriet vind jij de opstelling van al die Tweede Kamerleden die uh, nou ja, overal hebben geroepen dat het erg is wat er zou zijn gebeurd, terwijl ze in het verleden toch niet echt uh, Geert Wilders hebben verdedigd in uh, soortgelijke gevallen. Nou, Om het even politiek uh, te beantwoorden, hypocriet is een vrij sterk woord... maar er zit wel iets dubbels in, dat wel. Op de eerste plaats, kom niet aan onze Kamerleden... van welke partij die ook is. Of dat nou de SGP is, die misschien uh, rare standpunten heeft... of de SP die rare standpunten heeft... of de PVV die rare standpunten heeft. Daar gaat het in deze kwestie niet om. Iedereen is gelijk in die volksvertegenwoordiging, al alle 105. Alleen het dubbele een beetje is natuurlijk wel dat... heel veel van die fractievoorzitters die nu zoveel kritiek hebben op uh, het uitsluiten of een poging tot uitsluiten van Geert Wilders, natuurlijk zelf in het verleden vaak ongelooflijk veel kritiek hadden op diezelfde Geert Wilders, op zijn standpunten, op het aanzien uh, uh, van Nederland in het buitenland door zijn standpunten. We kennen de film Fitna, hoop zei is dat geweest. Het islamstandpunt is natuurlijk uh, uh, omstreden. We hebben uh, gehoord dat ambtenaren van buitenlandse zaken in het buitenland hebben moeten uitleggen dat uh, de regering niks met FITMA te maken heeft. Dat niet alle Kamerleden daar uh, net zo over denken. Dat uh, Geert Wilders wel het kabinet steunt, maar er niet in zit. Nou, Dat zijn altijd gevoeligheden. En dat moet je er wel bij zeggen. Maar, maar denk jij, Kees, dat er een fors aantal Kamerleden is... dat stiekem toch ook wel een beetje blij uh, was dat uh, Wilders niet in het kiel zocht van de Nieuwe Koninglijk? Nou, ik denk ook dat die parlementaire enquête... die er niet komt over deze <laughs> kwestie... dat we ook dit nimmer boven water krijgen. Dat niemand dat ook zegt. Ik heb dat natuurlijk wel gevraagd gisteravond aan, uh, uh, aan sommigen. En die zeggen, ja, uh, Kees, dat doet er niet toe. Het gaat hier om een democratisch gekozen Kamerlid. En wat hij vindt en wat hij doet. Er werd mij letterlijk gezegd... ja, de SGP uh, die is zelfs door Poetin onder langs nog genoemd, omdat hij een heel merkwaardig vrouwenstandpunt heeft. En uh, ja, daar hebben we verder, uh, dat hebben we verder ook niet serieus genomen... want SGP hoort er gewoon bij. Dus dat, is, dat wordt heel nadrukkelijk uit elkaar gehaald. Maar je moet het alleen wel zeggen, het, het, het is wel toevallig... Uh, dat inderdaad Geert Wilders uh, uitgesloten is gebleven... terwijl het toch logisch was geweest... gewoon op grond van de rol die hij heeft... en de positie die hij als volksvertegenwoordiger heeft... en de ancienniteit die hij heeft... dat hij daar gewoon uh, in die, uh, hoe zeg je dat, optochten... Had, uh, had meegelopen. Had meegelopen, ja. ja. Nou, Kees, ik vermoed dat we nooit uh, tot achter de komma weten wat er is gebeurd. Nee, maar. Top bedankt voor uh, het gesprek. Maar het ging in deze kwestie vooral om de punt. En die ja, is uh, gezegd. Die is gemaakt. Ja. Kees Boman, hoort u, politiek commentator van 1 Vandaag en presentator van Tros Kamerbreed. Ja. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels dat u in het bijzonder interesseert. De islamitische school Ibn Khaldun is deze dagen volop in het nieuws vanwege de fraude met eindexamens. Maar wie was die Ibn Khaldun eigenlijk? Arabist Maurits Berger heeft het antwoord. Ibn Khaldun was een geleerde uit de 14e eeuw. Hij is overleden in 1405. En hij is een typische geleerde uit wat toen de tijd de gouden eeuw van de islam was. Dus Hij was een, hij was een econoom en een sociaal wetenschapper en een uh, theoloog en een historisch en, nou, deed natuurlijk van alles samen. Maar waar hij vooral bekend om is geworden, is uh, zijn verhandelingen over hoe volkeren zich ontwikkelen, welke banden ze hebben en hoe het kan dat je opkomst en neergangen hebt van, van bepaalde volkeren. En hij wordt nu dus ook nog steeds gezien, hier in het Westen, als een van de grondleggers van wat tegenwoordig heet de sociologie. Dus ook voor het Westen heeft hij een enorme impact en zijn werk, El Mokadema, wordt dan ook nog steeds uh, bestudeerd als een relevant. Dat weten we dan ook weer. Heeft u een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennedeland.nl voor uw vraag van vandaag? Terug nu naar Zwolle, Martijn Gimmius. Ziet u er wat tussen, mevrouw? Ik was zomaar eens even wat neuzen hoor. Ja? Yeah. Op de markt? Ja. Wat op is dit wat voor u? Dat, uh, wat is het eigenlijk? Ja, een bloesjeachtig ja, een iets. bloesjeachtig iets. <laughs> ja. Zeg heeft u, uh, ik ben hier, want ik ben eens even benieuwd of u de nieuwe cijfers al gehoord heeft. De economie cijfers ja. de verwachtingen. Die blijven slecht, hè. Dus uh, we moeten allemaal rustig aan doen. Ja, is het <laughs> ja. ook da dat u daarom naar de markt gaat? Of, uh... Nou ja, wel eens zo'n een beetje. Ik neus meestal wel even iedere week, maar uh, ja. ja, ik ga het toch wel eens even wat beter opletten, ja. Het kabinet ja. wil 6 miljard bezuinigen. En ja. uh, uh, misschien moet er nog wel veel meer bezuinigd worden. Heeft u er last van? Ja, toch wel iets. Ja. Ik vind het heel jammer, bijvoorbeeld de winkels die blijven vol uh, hangen, want de mensen kopen gewoon uh, niet. Dus ja, echt, echt, echt last. Ja, wat is last? Maar kunt u ik minder denk kopen? Gaan, ja, precies. Ik denk dat het wel gaan merken. Ja. Ja, maar merkt u, kunt u zelf al minder kopen? Ja, ook wel. Ja, blijft wel minder over. Ja. Wat, wat kon u nou voorheen wel, wat nu niet meer kan? Ja, toch wat makkelijker, wat duurder iets kopen, waardoor je nu nadenkt van, oh jongens, is dat echt nodig? Loop ik eens even een beetje verder naar de meneer die verkoopt ja, zonnebrillen, horloges, wat zie ik daar nou? Horlogebanden, ja, ja klopt, sjaals, noem maar op, ja. Verkoopt het nog een beetje? Een beetje, ja. <laughs> een beetje? Ja. Heeft u de laatste cijfers gehoord? De laatste CPB-cijfers, ja, 3,7 procent? Het begrotingstekort? Ja, ik heb wel iets van gehoord. Ja. Ik dacht dat er ook enig optimisme was, maar. Ja, een licht optimisme. Ja, dat ik zeggen, ja. Ja. We moeten toch wel bezuinigen. Miljarden. Ik heb het gehoord, ja. ja. Dat gaan we doen dan. Ja. Ja, ja, Valt er nog is... iets te bezuinigen? Oh, dat weet ik niet voor mij misschien nog wel, maar dat, uh, ik, ik denk in grote lijnen niet mee. Als je, als je merkt uh, wat consumenten eruit uitgeven en zo, dan uh, denk ik dat, het, uh, oh, dat we het dieptepunt wel later bereikt hebben. Merkt ja? ja, u, u daarvan ja. bij uw kraan? Nou, ik, ik verkoop allemaal klein spul voor, voor lage bedragen, dus dat valt op zich nog wel mee. He, dus ik denk dat ik daar niet zo heel veel van merk, maar wij, ja goed, wij doen nog meer dingen als dit. En uh, toch als het om wat grotere bedragen gaat, dan zo merk je toch wel dat mensen uh, nou, toch de handen op de manier houden hoor. Goedemorgen. gaat er interview over? Ja, ik ben er niemand. Karo zie ik. Karo, En wat voor programma is dit? Ik ben van Karo Goedemorgen Nederland en ik wil dus even weten hoe het zit bij de crisis bij u. Bij mij? Slecht. Natuurlijk, daar vraag ik naar de markt, maar ik kom al jaren bij deze manier op de markt. Hele leuke meneer, bijna wekelijks dus kom ik bij en ben dan nou een paar weken niet geweest. Heeft u de nieuwe cijfers nog gehoord? 3,7% begrotingssekoord? Ja, Dat is vind het afschuwelijk. Nou, loop ik eens een beetje verder bij een bloemenkraam. Zo'n is een mooie bloem hoor. Rozen, wat heeft u hier nou allemaal staan? Allerlei soorten bloemen, hè? Ja bloem is zeer groot in Zwolle, dus die heeft allerlei soorten en allerlei mooie boeketten en allerlei mooie bloemen. Ja, 3,7% is het begrotingstekort volgend jaar. Heeft u dat al gehoord? Oh, dat is heel vervelend, heel vervelend. Moet al een beetje zuinig geweest. Zullen ze ja. ook wel een bloempje een beetje zuiniger wezen. Ja, merkt u dat ook? Ja, natuurlijk. Dat merk ik wel aan de set en aan de pottenbende ja en ik ben gek op geld, maar ik doe het voor weinig en doet het weinig meneer. maar doe, hoe, verkoopt u ook minder bloemen nu? ja ja ja iedereen verkoopt nu wat minder hè ja ja dat is erg vervelend hoor. hoe bezuinigt u zelf persoonlijk? helemaal niks, want ik leef heel sober. ik geef weinig uit aan mezelf, ik heb weinig nodig, ik kijk niet naar mijn meerdere, wel naar mijn mindere en dan ben ik rijk. Ik vind het een goed idee, moet jij ook doen. Doe jij ook, of niet? Moet je zeggen, ja. Prachtige Zwolse wijsheid die u ineens aan mij geeft. Ja, ja, ja, leuk. Nee, maar dat zeg ik altijd. Mensen moeten altijd niet klaren. Nederland is toch echt een goed land. Ja, we hebben hier alles. Al dan maar een stapje minder. Ja, daar kun je toch niks aan doen. Een prachtige wijsheid vanuit Zwolle onder de peperbus. Ja. Dank u wel. Leven we allemaal sober. Sober leven in Zwolle. U hoorde een reportage van Martijn Gimmies. Zometeen Noord-Ierland bereidt zich voor op de G8-top met heel veel beveiliging. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1994. Ja, op deze dag in 1994 overlijdt Henry Mancini... een Amerikaans componist van filmmuziek. Waarschijnlijk is hij het meest bekend door zijn The Pink Panther filmmuziek... die u zojuist hoorde. Ook is zijn 76 trombones jarenlang gebruikt... als herkenningsmelodie voor de Dick voor mekaar-show... door radiomaker Ferry de Groot. Nee, nee, ik vind er nog steeds helemaal niks aan. We hadden thuis hadden wij, uh, uh, wat van die platen. Het was, uh, ja... Trutmuziek was het, vond ik. Uh, ik hield in die tijd van uh, Rolling Stones en The Beatles en uh, past daar helemaal niet in. Ja, ja. voor ik voor elkaar, zo, Maar ik kwam ik niet mee aan. Daar kwam andere Van Duin mee aan. Ja, die baat onder zijn arm. En die had helemaal uitgerekend uh, dat hij uh, top 2000 of zo zou doen. En uh, die had helemaal getimed uh, de intro. Ta la -la -la -la -la -la. Goedemiddag, dames en heren. Ta dus dat had hij helemaal thuis uitgezocht. En uh, ja, uh, zo is dat gekomen. Ik, ik, ik vind het trek als, als een lier, het duurt en het duurt en het duurt en het duurt. En, uh... Net zoals de tune van Langs de Lijn, die, uh, die ooit uh, uh, in 1966 geïntroduceerd is en verknipt is. En, uh, en dat spelen ze nou nog, dus uh, dat, uh, ja, dat, dat werkt zo. Uh, uh, Paul Vlaanderen had een aparte tune, dat was een oorspel. En, uh, ja, dat kunnen we broers en ik nog naar zingen. Dus wat dat betreft dat is hij wel geschikt. Hij blijft wel uh, in je systeem zitten. Het gebruik van die tune voor de dik voor is een vrij uh, statisch geheel. Je krijgt steeds. Uh, de tijd om tussen de muziek door een halve zin te, te, te, te geven. Ja, en voordat je uiteindelijk je programma hebt aangekondigd ben je ongeveer een minuut onderweg. Nee, ik denk dat het een goede muzikant was. Alleen ik hield er niet van, maar uh, dat heb ik nou met Gordon. Laten we zeggen dat uh, Henry Mancini de Gordon van de jaren zeventig voor mij was. En dat zei radiomaker Ferry de Goot. Zomers je uit 2011 van dat. Moves Like Jagger van Maroon 5. In Noord-Ierland zijn de voorbereidingen voor de G8-top... die maandag begint in volle gang. De top wordt gehouden in het Noord-Ierse Furmenau... een kleine 100 kilometer van Belfast. Een mooie locatie, maar wel een risico. Zo dicht bij de oproerkraaiers, waarschuwt de Ierse pres. Goedemorgen, correspondent Mario Daniels. Goedemorgen. Ja, zo dicht bij oproerkraaiers... Ja, als er één plek is in Europa waar ze weten hoe ze rellen moeten organiseren, dan is het uh, Noord-Ierland wel. Um, als je nu een Noord-Ierse krant koopt, dan gaat er twee pagina's over de beveiliging van de G8. En de volgende twee pagina's, pagina's die gaan over spanningen tussen katholieken en protestanten. Want het seizoen van de Oranjemarsen is opnieuw begonnen. Um, dus ja, in de laatste drie jaar zijn er toch telkens weer behoorlijk zware rellen geweest uh, tijdens het marsseizoen. Dus als die twee zouden samenkomen, de. Uh, ...spanningen rond het marsseizoen en dan ja, de traditionele uh, anticapitalistische betogers... ...en de anarchisten die zo'n G8-top traditioneel telkens aantrekt... ...dan kan het uh, voor vuurwerk gaan zorgen. Het klinkt alsof het, uh, als het uit de hand loopt, dan ook echt fors uit de hand uh, uh, loopt. <laughs> het zou best kunnen, ja. Uh, nu, er is niets van het toeval overgelaten. Er zijn 5000 Noord-Ierse politiemensen op de been gebracht... Uh, 3600 agenten zijn overgebracht uit Schotland, Engeland en Wales. En 900 uh, leden van de Ierse politie die gaan de grens uh, tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek bewaken. Die gaan uh, security checks doen op elke wagen die uh, de grens met Noord-Ierland probeert over te steken. Dus, uh, want heel veel van die entourages die zijn zo groot. En Noord-Ierland is zo klein en eigenlijk helemaal niet voorzien op zo'n groot evenement. Dat heel veel van de entourages van die, die wereldwijzers, die moeten in hotelletjes rond de Ierse grens uh, blijven overnachten. Dus in dat opzicht is het echt wel een beetje nachtmerrie, nachtmedia. Maar is de angst uh, dat de top wordt aangegrepen door de katholieken en protestanten hier uh, reëel, zijn er concrete aanwijzingen of is het alleen maar. Ja, de, uh, angst? de Ierse politie heeft gezegd dat er aanwijzingen zijn dat. Uh, Bijvoorbeeld de dissidenten van het Ierse Republikeins leger, dat die er top zouden kunnen aangrijpen om een aanslag te plegen. Um, er is ook gezegd dat ze vermoeden dat er al een twintigtal hardleerse anarchisten in het land zijn. Alle luchthavens en alle havens die worden bewaakt en iedereen die binnenkomt die wordt gescreend. Um, dus het blijft afwachten, maar de angst bestaat wel dat als er onrust uitbreekt in Belfast, wat bijna vanzelfsprekend is met zo'n top, eh, dat er dan meteen, eh, ja, de traditionele oproerkraaiers uit de katholieke en de protestantse wijken, dat, dat die meteen op de op de kar springen, ja. Je vraagt je af waarom de Britse premier Cameron gekozen heeft voor deze locatie. Wel, het is een hele mooie locatie aan een heel groot meer. Um, acht kilometer langs het meer is nu afgezet met een grote muur. Niemand er zijn kan toch wel de... meer meren meer in uh, Groot-Brittannië, mag je... Mag je... <laughs> dat klopt, dat klopt. Maar Cameron heeft gisteren gezegd dat hij heel trots is op Noord-Ierland. Um, het is dit jaar 15 jaar sinds het Goede Vrijdag Vredesakkoord. En hij zegt van kijk, we willen tonen aan de wereld dat Noord-Ierland een modern en dynamisch... Uh, onderdeel van het Verenigd Koninkrijk is geworden, dat er nu vrede is, en ja, hij, hij wil zeggen, Noord-Ierland is open voor business, kijk hoe ver we gekomen zijn, en ja, maar hopelijk wordt die goed nieuwsjouw uh, niet verstoord, maar dat is het dus eigenlijk, een goed nieuwsjouw om aan de wereld te tonen van kijk, Noord-Ierland um, is terug van de oorlog, dus uh, het, ja. ja, maar... Um, en belangrijk is ook natuurlijk de Obama's. Die gaan uh, zich splitsen. Michelle gaat ergens anders naartoe dan haar man. Dus dat is ook nog verder een nachtmerrie. Vooral die beveiligers die daar uh, aan de slag moeten de komende dagen. Mario Daniels, dankjewel over die geachtop die eraan zit te komen. Zodadelijk in KRO Goedemorgen Nederland, Ton Heerts van de FNV. Over de nieuwe bezuinigingen die ons staan te wachten. Want die gaan er komen, zo hebben wij begrepen. En het ochtendhumeur van Gun Jerli. Dat allemaal in het vervolg bij de KRO wat ons betreft. Tot zo dadelijk.